De vereniging van waterbedrijven wil de komende jaren duizenden tassen, omdat de tappunten hygiënisch en hufterproef moeten zijn, kosten ze wel zo'n 2.500 euro per stuk. Het weer vrij zonnig met temperaturen tussen 26 graden in het noorden en plaatselijk 30 in het zuidoosten en oosten. Tegen de avond vanuit het zuiden onweer met kans op windstoten en hagel. Blijft de komende dagen zonnig zomerweer. Dit was dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. In beide richtingen bij Muiden 2 kilometer. De brug is open geweest. Een aanrijding op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de knopen de Ridderkerk en de Brechtseplein 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Richt... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je.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 Wie er heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol. En ook liefst uit Londen. Van de wereld weder.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 my silver chain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 Qualche ik so di esagerare un po' quando corro la mia vita uitdrukken. Als ik een boodschap wil overbrengen, wil ik het niet te veel uitdrukken. di fantasie, troppo boodschap Good. zo drang naar morgen, daarom ik wat er in bed, mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langs en door.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 con en el joven no sé qué me va a pasar h<td>es de summer sun the vibe is hot</td><td>sorg dat je bent op de juiste sport</td><td>quieres bailar conmigo</td><td>ven huh? eh, a tomar el sol oh, conmigo</td><td>en ya uh, baila conmigo en la playa als de dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt, zorg dat je ontspakt, kan zo over zijn. Rekom naar de stad, zwembad, verrichting het strand, overal in Nederland, hier is die zomerlaai. bij Lekker, nu al ik nog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 dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanaf vandaag is het Kieskompas online. Het is een van de hulpmiddelen voor kiezers om te bepalen op welke partij ze zullen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Anders dan veel andere stemhulpen geeft het Kieskompas geen concreet stemadvies. De invuller krijgt een inschatting waar hij politiek staat. Het Kieskompas en de afgelopen maandag gelanceerde stemwijzer werden bij andere verkiezingen het vaakst geraadpleegd. Minister Kamp van Sociale Zaken vindt dat hij elke dag in de weer is met onder de voorstellen van de Europese Commissie. In een interview met Elsevier zegt hij dat hij soms een kwart van zijn werktijd opgaat aan het tegenhouden daarvan. Kamp verzet zich onder meer tegen het plan van de Commissie om pensioenfondsen te dwingen hun financiële buffers aan te vullen. Hij zegt dat Brussel zich moet beperken tot effectief doen wat echt nodig is. Tussen China en Japan is de spanning opgelopen over een Japanse eilandengroep die ook door China wordt geclaimd. Een vissersboot uit Hongkong probeert een van de eilanden in de Oost-Chinese zee te bereiken. Het schip met circa tien mensen aan boord is omsingeld door de Japanse marine. China heeft Japan gewaarschuwd dat het geen actie moet ondernemen. Japan, China en Taiwan ruziën je al tientallen jaren over de eilandengroep. Senkaku in het Japans en Daoyu in het Chinees. Het Nederlands vrouwenestafette-team heeft in recordtijd het kanaal overgezwommen. De zes vrouwen zwommen van Dover naar Frankrijk en weer terug in 18 uur en 22 minuten. Ze verbraken daarmee het wereldrecord van een Amerikaans team dat er ruim een half uur langer over deed. Het de estafette-team heeft met de zwemtocht geld opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. Het weer warm met maximaal.